Nee, alsjeblieft niet weer. Jawel. Welkom bij de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. En mijn naam is Rob Schaap. Vandaag een gesprek met Eva over depressies, over dystiemenstoornis, over borderline, over lieve leren zijn voor jezelf, over eigenwaarden, over relaties en over ruzie maken. Ik wel, terwijl ik dan eigenlijk ook vurig hoop en verlang dat die persoon niet bij me weggaat. Eva, hartelijk welkom in mijn studio. Het is prachtig weer buiten zeg ik dit ook even? Het is echt super warm, super ja. zonnig. Ja, het is echt heel lekker. En dan gaan wij het hebben over psychische kwetsbaarheden. <laughs> ja, dat studio. is heel wat anders. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, Maar met een goed doel. Ja, zeker met een goed doel. Ik vind het wel heel erg belangrijk dat er gewoon meer openheid overkomt. Over mentale gezondheid, omdat er gewoon echt wel een stigma aan hangt. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we dat stigma kunnen doorbreken. Ik denk ook dat het komt door onwetendheid, Dat mensen gewoon ook niet zo goed weten wat het precies inhoudt. Mentale gezondheid en bepaalde diagnoses. Ja. Yep. Uh, en daarom denk ik dat openheid daar gewoon heel veel uh, in kan spelen. Ik denk het ook. Fijn dat je dat wil doen in ieder geval. Want dat, ja. uh, zonder hè, mensen die daar uh, open over zijn wordt het vrij lastig natuurlijk. Ja, zeker. Waar heb jij last van? Waar heb ik last van? Uh, nou, van meerdere dingen. Volgens mij ook ongeveer al een stempelkaartje vol. Oh. Nou, oké, okay, een klein stempelkaartje. Maar in het begin heb ik inderdaad een. die steenstoornis en een. de. depressiestoornis. Heb ik, en dat was denk ik om mijn 23e. dat ik deze diagnose heb gekregen. Je bent nu 29. Hè? Ik ben nu 29. En dat houdt eigenlijk in dat ik dan een. een chronische. depressie heb, maar dan wel met. Um... Intense symptomen van normale depressie. Oké, okay, wat betekent dat? Een chronische depressie? Ja, want, en, uh, en dan gaat die dus soms ietsjes. nou ja, niet ietsjes, gaat die flink dieper. Ja, want een, die steemende is eigenlijk dat je gewoon een chronische depressie. Uh, dus dat je glas altijd half leeg is in plaats van half vol. Maar wel met met intense symptomen, een bepaalde periodes, dat het dan inderdaad doorgaat naar een normale depressie. Dus dat je inderdaad heftige symptomen hm. hebt. En wat betekent dat voor jou? Wat zijn die heftige symptomen? Wat dat voor mij betekent... Uh, was vooral heel veel somberheid. Maar ook dat ik me gewoon heel slecht voelde... en echt op mijn allerslechtste dagen lag ik gewoon maanden in bed. Ik had gewoon geen energie meer. Ik kon er ook niet meer uitkomen. En alles wat ik deed, het voelde gewoon niet meer goed. Er was ja. geen plezier meer. Er was gewoon geen plezier meer. En ik kon ook nergens meer plezier uithalen. Alsof ik de vriendinnen zeiden van nee, zou ik langskomen... Al kijken even samen veel, want ik had zoiets van... Moet dat? Is dit nodig? Ja. Want ik had ook geen energie meer om uh, aandacht te besteden aan een vriendin. Want ik had die energie gewoon niet meer. En als je dat dan deed, hield je het dan vol? Nee, soms viel ik gewoon in slaap. Was ja, was heel, was echt niet aardig, maar... Dan zat iemand naast mij en ik viel gewoon in slaap, omdat ik gewoon heel moe was. Ik kan dan uitleggen hoe dat werkt, want ik weet precies hoe, je, hoe dat voelt. Maar kun je uitleggen waarom je dat dan niet volhoudt? Is het gewoon, het is te veel, hè? Het is... het is gewoon te veel wat op me afkomt, en te veel waar ik rekening mee moet houden en mee bezig moet zijn. En mijn hoofd gaat alle kanten op, en alles in mijn lijf denkt: nee, ik ben gewoon moe en ik wil gewoon niet meer. Ja. En de, de, want de, ik zat ook ja, ik heb toevallig laatst over gehad met iemand. Maar de, de, depressie, daar nou, vaak denken mensen dat een depressie is dat je je heel erg somber voelt en rot voelt en vervelend voelt. Maar bij mij betekent het ook altijd nog iets extra's. Namelijk dat ik me door die dagen heen moet worstelen. Dus ja. eigenlijk betekent het de hele tijd vechten. Het is de hele tijd vechten om een soort van niet aan die allerslechtste gevoelens toe te geven. Ja, het is gewoon echt een dagelijks, een dagelijks gevecht met jezelf. En als het dan wel een keer goed gaat en je wel inderdaad wel iets heb gedaan en hebt ondernomen, ben je daarna gewoon zo kapot en zo moe ja. dat je daarna, of daarna had ik inderdaad, ook gewoon weer heel lang moest slapen om bij te komen. En dat duurde dus wel gewoon bij jou echt een paar maanden achter elkaar? Uh, bij mij duurde het wel een paar maanden, maar ik heb inderdaad vaker echt een depressie uh, terugval gehad. Dus dat het inderdaad aaneengesloten meerdere weken of maanden inderdaad duurde, dat ik me echt zo slecht voelde, dat ik echt alleen maar eigenlijk in, in, uh, kon slapen en eigenlijk niet mijn bed uit wilde. Ik geen energie had en dan zeg maar die andere weken dat ik me dan niet zo slecht voelde. Maar ik vond het wel altijd somber. Dat mijn glas wel na nog half leeg was. Dat ja. ik dacht van ja. ja... Nog steeds geen zin. Nog in steeds geen zin, nee. maar ik Functioneer een soort. Hoe zag je leven er toen uit? Studeerde je, werkte je of wat? Uh... Um, ik studeerde. Ik heb uh, sociale pedagogische zielverlening gestudeerd. En ik uh, werkte ook in een callcenter. Niet heel bijzonder werk, maar prima. Maar eigenlijk vond ik het heel moeilijk om dat al vol te houden. En iedere keer als ik zeg maar had gedaan en ik was thuis. Ik barstte gewoon vol in huilen uit. Um, of als ik ergens heen ging, als ik naar mijn werk fietste. Ik helde als ik naar mijn werk moest. En op de terugweg helde heel, ik weer. Hmm. Maar op werk kon ik soms nog wel doen alsof er niks aan de hand was. Maar soms werd ik ook zo snel geraakt op werk dat ik ook daar moest huilen. Maar dat, vond je dat normaal voor jezelf dat je dat deed? Nee, ik vond het echt niet normaal. Ik, bedoel... ik lijkt me heel, heel gek als je op de fiets zit... en je begint opeens zo hard te huilen. Dat je je zo rot voelt ergens over. Ja. Want dat duurt niet lang voordat je dan denkt... wat is er met me aan de hand? Nee, lijkt me. Ik, ik dacht van ja... maar op dat moment... het was een gewoonte geworden. Je had het gewoon een beetje geaccepteerd. Ik je had het moest gewoon een beetje terugweg. geaccepteerd, denk ik. Dat ik gewoon vaak inderdaad... mijn momenten heb dat ik gewoon in huilen uitbarst. En dat heb ik nu inderdaad nog steeds... Dat ik gewoon heel, heel veel emoties ervaar. En heel veel spanning ervaar. En dat ik gewoon af en toe moet huilen. Echt maar niet uit waar. Op de fiets of in de trein. Onder de douche. En als die spanning eruit is. Dan gaat het eigenlijk ook alweer weer prima. Maar ik denk dat dat ook inderdaad meer te maken heeft. Dan met mijn diagnose van uh, borderline. Uh, dat ik gewoon heel veel emoties ervaar. En dat ik alles ook heel heftig ervaar. Dat inderdaad de emoties niet altijd in verhouding staan met de situatie wat gebeurt. Nee, precies. Ja. Dat ik me heftiger kan voelen. Dat ik het heftiger kan voelen dan wat er eigenlijk daadwerkelijk aan de hand is. Ja. Maar dan is dat ook niet zo heel erg als je dat natuurlijk gewoon af en toe een keertje hebt. Dat je onder de douche huilt. Dat je ergens op de, op de, in de trein... Ja, ik bedoel, echt leuke is het echt leuk is niet. Maar als dat zorgt voor een soort opluchting, dan is ja. dat, kan je me dat voorstellen. Maar als je dat elke dag hebt op de... He, zoals je het net vertelde, op de weg heen ook al en op de weg terug, en Klopt. misschien zelfs op je werk. Als het een dagelijks wordt, het dan wordt, een beetje dan, te veel natuurlijk. Ja, als het dagelijks wordt, dan wordt het inderdaad wel veel. Maar ik heb nu ook zoiets van. Ik probeer het te leren accepteren. Want het ene moment kan ik echt opeens gaan huilen, het volgende, dag ben ik heel, of het volgende moment ben ik heel angstig, en daarna ben ik gewoon weer heel blij. Dus het gaat gewoon op en neer. En ik probeer echt een beetje liever tegen mezelf te zijn. Omdat als ik wel inderdaad een keer uh, in huilen uitbarst. Dat het ook oké okay is. Ja. Dat die emoties er mogen zijn. En waar ik vroeger altijd heb geprobeerd om die emoties te verstoppen. Of om leuker te doen dan dat ik ben. Of dan dat ik me voel op dat moment. Mogen die emoties er nu gewoon zijn. En dat ik me niet meer ga verstoppen achter een masker. En natuurlijk is het misschien niet... De meest gezonde manier op dit moment. Uh, maar het is wel wat ik nu nodig heb. En waar ik nog. het is in ieder geval de eerste stap voor mij om het te leren accepteren. En hoe helpt dat jou nu dan in het werk? Um, kan je dat wat liever zijn voor jezelf? Ik doe heel erg mijn best. Ik denk dat het al wat beter lukt dan dat het inderdaad ging. Maar ik heb nu zoiets van... Door het al te accepteren heb ik zoiets van, oké... Okay, dat is al het eerste stapje naar dat ik liever voor mezelf ben. In plaats van mezelf gelijk um, af te straffen als ik inderdaad heel heftige emoties ervaar. En ik vind nog wel een verschil als ik inderdaad even heel veel spanning heb. Dan dat als er een situatie, voor, een situatie komt waar ik dan nog veel meer spanning ervaar. En dat die heel buik niet na vijf minuten over is. Maar dat ik gewoon echt urenlang huilend op de grond zit. Uh, wat eigenlijk ook heftiger is. Of wat ik heftiger voel dan wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ja. Heb je dat nog vaak? Uh, nee, het heeft echt zijn momenten. En bij mij heeft het inderdaad vooral te maken met... Als ik een intieme uh, relatie heb... Uh, dan komt dat juist heel veel dan komt het juist veel bij mij voor. En als ik niet die intieme relatie heb... dan gebeurt dat echt aanzienlijk minder. En waarom dan? Zijn dat veel te veel extra prikkels, een uh, intieme relatie? In een intieme relatie zit het voor mij echt wel te veel. Uh, dan heb ik weer heel erg het idee van... nee, ik ben niet goed genoeg. Of ik zou anders moeten zijn. Of vindt die persoon me wel leuk. Of is er niet iemand anders in het spel. Um, ik ben eigenlijk gewoon heel erg bang voor intieme, re, intieme relaties. Omdat ik gewoon heel erg bang ben om nog een keer gekwetst te worden daarin. Uh, en daarom probeer ik zo erg de bevestiging bij iemand te zoeken. Wat ook gewoon heel zwaar is voor de ander. En dus ik begrijp ook heel goed de frustraties en de machteloosheid van de ander. Uh, maar op dat moment zit ik zo in mijn emoties... en word ik zo overgenomen door mijn eigen emoties... dat ik dat dan gewoon minder in de gaten heb. Hmm. En je zei net wel even tussen de neuslippen door... even snel dat je niet meer <laughs> wil gekwetst worden zoals eerder. Ja. Wat, uh, wat, je bent dus een keer echt goed gekwetst. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, het is inderdaad uh, toen ik jonger was... Uh, rond mijn 18 inderdaad had ik inderdaad een intieme uh, relatie en die persoon heeft inderdaad vooral gezegd dat ik niet go goed genoeg was en dat ik beter mijn polsen uh, kon doorsnijden en dat heeft hij gewoon wat vaker gezegd dan uh, één keer en dat is bij mij zo in mijn hoofd gaan vastzitten dat ik nu eigenlijk gewoon niet meer het vertrouwen heb in een nieuwe intieme uh, relatie ik gewoon zo bang ben daarvoor. Maar dat is natuurlijk ook niet eerlijk tegenover die nieuwe persoon. Hm. Nee. Maar als dat zo voelt, dan is dat wel iets heftigs geweest. Want als je daar nu, negen jaar later, acht jaar, negen jaar later... nog steeds zoveel last van hebt. Ja, ja ik zit daar inderdaad nog steeds mee. En ik zou willen dat het niet zo was. Maar helaas is dat wel het geval. Is dat iets wat te behandelen is? Ben je daarvoor in therapie? Uh, ik heb er uh, traumatherapie op gehad. Maar ik weet niet of het echt te behandelen is. Hmm. Ze zeggen van wel. Maar ik ben er zelf een beetje sceptisch, sceptisch over, inderdaad. Hmm. Dat ik hmm. denk, ja, eerst zien, nou dan geloven. En van ik had de behandeling heb gehad daarvoor. En ik heb het idee dat het nog steeds niet echt veranderd is. Um, dus dat maakt het gewoon heel lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het ja. is nogal... een uh, Dat is iets wat je moeilijk om zou, zoiets met je mee te dragen lijkt me. In elk aangaan met een soort van relatie... die misschien wel uitmondt op iets intiems. Ja, zeker. Dus daarom doe ik dat ook gewoon bijna niet. Het is uh, zelden als dat een keer gebeurt. Uh, omdat ik gewoon heel moeilijk vind. En ik hoop dan gewoon dat iemand met mij echt... Stapje voor stapje weer kan leren dat een, een, een relatie wel heel mooi kan zijn. In plaats van inderdaad de gedachten die ik erbij heb. En hou je het dan helemaal af? Of probeer je het gewoon alleen maar een beetje op een zeg maar, platonische manier te houden? Dus gewoon gezellig praten. Of ja, je kan nu niet, niet gaan drinken. Ja, volgende week kunnen weer naar het terras. Ik volgende week kunnen gaan... weer naar het terras, inderdaad. Dus dat is zeker fijn. Nee, eigenlijk hou ik het helemaal af. Hm. En dat is ook niet de juiste manier. Uh, maar ik ben gewoon zo bang wat er weer gaat gebeuren als ik dat wel aanga. Want ik heb nu nog steeds personen in mijn leven... waar ik daarna inderdaad dan een uh, intieme uh, uh, re, uh, relatie mee ben aangegaan. En ik weet gewoon dat door mijn gedrag en mijn angst... ik die persoon ook heb weggejaagd. Uh, en dat wil ik gewoon heel graag voorkomen. He, je zei net, het zou voor jou zijn, fijn zijn als iemand jou een soort van stapje voor stapje... Uh, nou ja, niet mee zou nemen in het proces, maar dat je dat samen zouden kunnen doen, stapje voor stapje. Ja. Hoe, hoe zie je dat dan voor? je? Ja, als iemand hier naar luistert. En niet, niet dat je meteen contact of zoiets belachelijks moet doen. Maar dat je, hè, dus hoe zou iemand dat moeten doen bij jou dan? Gewoon letterlijk gewoon afstand nemen naar een week. Even, gewoon even geen contact. Of wat, wat zou goed zijn voor jou? Nou, als iemand geen contact neemt, dan denk ik dat denk ik dat het heel AV rechts gaat werken. Maar Wat nee. zou je iemand adviseren? Stel nou, je komt iemand tegen volgende week op het ras en die denkt, hey, mag je nummers? Uh, Um, en dan denk je, ja, dus, herinner je je dit gesprek... en dan denk je, nou oké, okay, ik ga het niet meteen afhouden. Ik ga het stapje voor stapje gaan <laughs> doen. Ja, nee, ik denk dat ik eerst iemand gewoon echt voor 100% wil uh, vertrouwen um, En dat, het, dat er niet allemaal tegelijk te veel van mij wordt verwacht. Mm. En dat iemand ook gewoon de, met mij er het over kan hebben. Want als je het er met mij niet over kan hebben over mijn mentale gezondheid, dan ben je ook gewoon niet de persoon voor nee, mij. lijkt me niet. Want ik heb het wel nodig om erover kunnen blijven praten. Maar wat wil jij zeggen dan, in eerste instantie? Wat, wat zou, hoe zou jij je situatie omschrijven? Zo van, nou, ik uh, ben niet zo'n zo meisje. Je moet me mij wel een beetje rekening houden, namelijk hiermee. Um, ja, dat probeer ik inderdaad ook wel te doen. Maar dan krijg ik achteraf toch te horen, oh, maar ik wist niet dat je zo... Hmm, Zoveel ja. problemen had. En <laughs> denk ik, ja, ja. Ja, ja. Hoe, hoe duidelijk moet ik het dan nog maken? Hoe, hoe duidelijk ja. moet ik het nog hebben, inderdaad. Ja. Dat, of, ja, maar ik denk ook dat die persoon er vanzelf ergens is. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat ik er zelf uh, open over blijf. Dat ik inderdaad gewoon open blijf over wat er in mijn hoofd gebeurt en wat er in mij of wat er afspeelt. Want ik denk, als ik niet open blijf tegenover de ander, dat het ook gewoon niet eerlijk is voor beide partijen. En dat je dan ook samen niet verder kan. Nee. Iemand nee. moet er natuurlijk wel zelf ook voor openstaan. Ehm. Um, dat lijkt me ook wel handig. Ja. Maar, ja, maar jullie, allebei, wat dat betreft, jullie zullen ja, allebei open moeten zijn naar elkaar dan. Maar ja. dat lijkt me haast in elke relatie toch wel aan te bevelen, denk ik. Ja, zeker. Maar ik denk als iemand iets met mij zou willen beginnen, dat het wel een extra uitdaging is, ja. omdat ik gewoon niet zo'n heel makkelijk persoon ben. Omdat ik vooral heel graag dichtbij iemand wil zijn, maar het liefst ook gewoon heel hard wil wegrennen. En dat ik dan toch een soort iedere keer een bevestiging zoek. Uh, waarvan de ander echt denkt: Nee, alsjeblieft niet weer. Maar dat wegrennen, dat integreer me toch ook wel? Want ik weet wel een beetje hoe dat werkt met Bordelijn. Maar hoe, hoe werkte dat bij jou in de praktijk dan? Um, hoe, hoe, hoe zag dat wegrennen eruit? Was niet heel erg letterlijk, natuurlijk. Nee, het was niet heel letterlijk, inderdaad. Um, maar er was toch, ik dacht, oh van het wordt. ...toch nu heel heftig... ...of het komt er dichtbij... ...of het wordt angstig voor mezelf... Uh, ...dat ik dan toch zoiets heb van... ...dat ik dan toch een... ...brandje opgooi... Um, ...en dat ik dan wil dat die ander dan... ...of nou, wil... ...dat die ander inderdaad dan weer een brandje moet gaan... ...blussen, omdat ik me dan niet goed voel... ...dat ik mezelf heb overtuigd van iets wat totaal niet de waarheid is, helemaal uit verband getrokken, uit elk uh, perspectief gehaald, maar dan was ik er zo van overtuigd dat die persoon mij dan toch niet meer leuk vond of niet goed genoeg meer vond, uh, dat ik dan echt dacht, oké, okay, weet je, ik gooi gewoon alle deuren dicht. En wat, maar even voor mij, dan maakt die ruzie, gewoon voorbeeld. Ja. Ik wel, terwijl ik dan eigenlijk ook vurig hoop en verlang dat die persoon niet bij me weggaat. Ja, en het zegt van nee, nee, nee, het is niet een soort van tegen jou ingaat en je geruststelt en het allemaal weer accepteert van je... Ja, maar ja. ja, ik snap dat ik dat ook niet kan blijven doen en dat... Wel heel lastig, ja. Dus dat is gewoon heel lastig voor de ander. Dus ja. ik snap ook heel goed dat de ander daar frustraties in kan hebben en zich heel machteloos kan voelen. Ja. Uh, dus dat maakt het gewoon een hele moeilijke situatie. Even terug nog naar de, de allereerste keer dat je een diagnose kreeg. Want dat, is, uh, dat schreef je in je mail. Dat was depressie, hè? Ja. En dystime, stoornis en een depressie ja, samen. klopt. Uh, heb je toen ook medicatie gekregen daarvoor? Of was het gewoon, uh, gewoon, dit is de diagnose, succes? Uh, eerst was het inderdaad succes. Toen dacht ik, ah, oké. Okay. <lacht> Leuk. <lacht> Dankjewel. Ja. En ja... Of ik nou ook vond dat ik een hele goede therapie kreeg. Nee, eigenlijk niet. Wat kreeg je? Uh, nou ja, ik weet nog niet eens wat voor therapie je kreeg. Maar het was in ieder geval een therapeut die vooral heel veel zelf aan het woord was. <lacht> en ik was vooral weer gaan het luisteren. En ik had ook geen energie om daartegen in te gaan. Dus elke week zat ik heel braaf weer op die stoel in de therapiekamer. Maar ik was gewoon aan het kijken totdat de tijd weer voorbij was. Hmm. Um, maar ja, dat was inderdaad mijn eerste diagnose, maar toen vond ik het heel moeilijk om dat te accepteren, want ik dacht opeens oh, ik heb een diagnose en ik ben dus raar ik ben anders dan anderen Ja. Uh, en dat vond ik echt heel moeilijk, dat ik echt dacht van, oh, maar straks zien mensen het aan mij of denken ze van oh ja, heb je haar met haar diagnose en dat vond ik echt heel lastig en toen op uiteindelijk en ergens kwam een punt dat ik dacht, misschien ben ik door de diagnose of door het uh, stempeltje wel anders naar mezelf gaan kijken. En ben ik gewoon Eva gebleven voor iedereen in mijn omgeving. Dus voor mijn familie en vrienden ben ik gewoon Eva gebleven. Maar zelf ben ik wel anders naar mezelf gaan kijken. Dat, heeft, dat doet het, want dan denk je opeens oh, heb, ben ik dat? Hoor ik in dat groepje? Ja. Met al die mensen die allemaal van, die gekke, van dat gekke gedrag hebben. Ja, ja, dus dat vond ik echt wel heel lastig. Ja. En schrok je nou voornamelijk van de diagnose dat het een, een depressie heette? Of in jouw geval ook een dysthymesoornis? Heb je gegoogeld wat het was? Uh, ja, dat inderdaad wel. Maar ik schrok niet zo heel erg van dat ik een depressie had. Maar meer dat ik dacht van... Oh, wat gaan andere mensen van mij vinden? Dat ik inderdaad deze, dat ik een diagnose heb. En het staat echt niet op mijn voorhoofd geschreven. Nee, heb je het wel tegen iedereen verteld dan? Um, nou, wel tegen de mensen in mijn omgeving heb ik het verteld. En uiteindelijk, ja. Wat ik neem aan... Ja, maar het is misschien ook iets wat ik letterlijk aanneem en gewoon eigenlijk kan je moet vragen. Uh, is het, uh, was het voor de mensen in die omgeving ook niet gewoon te merken dat je een depressie had? Want dat is vaak hè, een <laughs> is het wel een beetje meer kan je. Ja, klopt. Nee, voor de mensen in mijn omgeving, of inderdaad echt mijn uh, hele dichtbijzijnde omgeving, was het inderdaad wel duidelijk te merken. Ik denk nog dat zij het uh, eerder merkte dat ik het zelf door had. Ja. Ik had het wel door, maar ik dacht, ik kom er zelf nog wel uit. En ze had zoiets van, nou, mm, misschien <lacht> heb je toch hulp nodig. Ja. Um, en toen kreeg ik inderdaad een diagnose daarvoor. Maar ik vond het wel echt heel heftig om daar een diagnose voor te krijgen. Ja. Omdat je dan opeens een stempeltje hebt en opeens hoor je inderdaad bij een bepaalde groep. En ik was ook gewoon heel bang voor uh, reacties van anderen. En ik heb ook wel echt negatieve reacties van mensen gekregen. En daar denk ik nu nog wel steeds, daar denk ik nog steeds aan. Echt waar? Ja. Wat voor reacties heb je dan gekregen van mensen? Uh... Is, meestal zeggen mensen toch wat goed dat je hulp zoekt. En fijn dat je er iets aan gaat doen. Wat goed van je. Ja, dat het. Uh... Als ik zeg maar echt gelukkig had willen zijn, dat ik daar wel meer moeite voor had gedaan. Oh echt. Ja. <lacht> dat uh, ik het alleen maar doe voor aandacht. Mm. En negatieve mm. gedachten zijn ook niet echt sexy, heb ik gehoord. Uh, dus ik dacht zoiets, dus ja, dus dat vond ik wel heel moeilijk. En bij iedere negatieve bevestiging, of bij iedere negatieve. Uh, of alle negatieve opmerkingen die ik hoorde, kreeg ik heel erg de bevestiging dat het echt aan mij lag. En dat ik echt niet goed genoeg was. Omdat ik als van, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk. Of mensen hadden ook van ja, maar wat mag jij zeuren? Want kijk naar de mensen die je om je heen hebt. Je hebt een lieve familie, je hebt lieve ouders, je studeert en je werkt. Je hebt dus, toch helemaal geen reden dus om je. Ik heb, hey, je hebt helemaal geen reden om je slecht te voelen. Ja. En ik dacht ja. Werkt het maar zo? Misschien heb ik dat ook niet op papier, maar dat was voor mij niet de werkelijkheid. Hoe denk je, kijk daar daarnaar op terug op dat soort mensen, op dat soort opmerkingen, zo van uh, ja, negatieve gedachten zijn ook niet echt sexy. Ik bedoel, wat, wie zegt wie probeert wel een pannenkoek als je dat soort dingen zegt, eerlijk gezegd. Die mensen kunnen maar beter kwijt zijn. Ja, um, achteraf. Ik denk er wel nu milder over dat mensen dat hebben gezegd. Ik denk dat mensen het ook zeggen omdat ze gewoon niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. En dat ik praat het echt niet goed, wat ze hebben gezegd. Maar ik denk ook dat het gewoon voor sommige mensen moeilijk is om je op een bepaalde manier in te leven. En dat ze gewoon totaal niet weten wat ze ermee aan moeten. En ze dan inderdaad zulke soort opmerkingen kunnen maken. Ja. En daarom vind ik het ook gewoon heel belangrijk. Om er juist meer open over te zijn. Zodat mensen het ook beter kunnen begrijpen wat er in iemands hoofd omgaat. Ja. Dat je echt een brug kan slaan tussen mij dan in dit geval en mijn omgeving. Zodat ze echt leren van wat doet het met mij en wat betekent het voor mij. Het is niet dat ik zomaar een diagnose heb. Ik ben gewoon iemand die worstelt met problemen. En het zijn niet allemaal uh, hoekjes die je aanvinkt. Van, heb je daar last van en daar last van. staat staat natuurlijk echt zeg van, nee, wie ik ben en waar ik last van heb. In plaats van, nee, ik ben mijn diagnose. Ja. Want dat zal ik nooit zijn. Nee, nee, precies. Wat is wat jij graag op wil lossen? Waar zou je het liefst van af willen? Uh, waar ik het liefst van af wil op dit moment, is dat ik toch echt wel probleem heb met... Uh, intieme uh, uh, relaties. Dat er zoveel angst bij mij zit... en zoveel... overweldigende emoties. Um, want... ik vind mijn gedrag als ik... ook niet... helemaal gezond... als ik een intieme uh, relatie heb. En ik zou nog steeds willen zeggen... tegen mensen met wie ik dat we hebben gehad... Super veel sorry... Ja, bied oh ja, beetje daar echt je excuses voor aan. Want het is ook niet iets waar jij heel veel aan kan doen. Of vind je van wel? Nee, ik vind dat ik er niet zo heel veel... Of ja, ik kan er een beetje wat aan doen. Want oh. ik wil me ook niet, zeg maar, verstoppen achter mijn diagnose. Maar ik vind ook dat ik wat li liever voor mezelf mag zijn. Want het is niet 100% mijn schuld. Maar als ik bedenk dat ik echt wel personen ben verloren daardoor. Door mijn eigen gedrag. En zij, omdat zij dat niet meer aankonden... Wat ik ook begrijp van de ander, vind ik dat wel heel zwaar. Ja, en dit ja. denk ik echt nog wel elke dag: van, oh, hoe zou ik sorry kunnen zeggen? Het is echt niet dat ik sorry tegen ze zeg, want zij willen ook niks meer met mij te maken oh, hebben. Wat ik zeg, heb je ze nog wel eens gesproken dan? Uh, nee, hm. jammer genoeg niet, maar wel beter. Want het zijn niet-personen. Die een toevoeging zijn voor mij, denk ik. Of niet mij kunnen begrijpen op een manier waar ik zou willen dat ze mij begrijpen. Maar ik ben ook geen goede toevoeging voor hun. Omdat ik ben niet wat zij nodig hebben. Maar dat is ook andersom. Zij zijn ook niet wat ik nodig heb. Maar ik vind het wel heel jammer. Maar je, dus als je daarop terugkijkt, is het niet dat je denkt... had ik nu maar, met terugwerkende kracht... was ik iets opener geweest over dit? Of hadden we misschien dit samen besproken... dan waren we er misschien een beetje uitgekomen. Nee, ik denk dat vooral... als ik wat normaler had gedaan... was het hm. nog nooit zo heftig gelopen. Maar dan zet ik mezelf... inderdaad op het... Eh, zelfbedachte... strafbankje. Uh, omdat ik dan bij elke emotionele uitbarsting of misstap denk... oh, maar dit is niet goed. En dat is niet eerlijk naar mezelf toe. Nee. Want ik, weet je, ik moet ook door... en ik heb ook zoiets van het leren uh, loslaten... is voor mij ook de eerste stap waar ik van mezelf mag leren houden. Want als ik me altijd zelf ga vastklampen aan anderen... en op zoek ben naar bevestiging... Dan zo, zou ik me altijd zeg maar uh, onder een ander plaatsen. Ja, en dat is ook niet gezond nee. of goed. Nee, je bent zelf ook heel belangrijk. Ja. ja. En dan heb je ook nog, uh, de, want ik zat net te denken, dan, uh, dan zeg ik ja het is mooi weer buiten. En dan, op dit moment denk ik dan wel, oh jee fijn, dat dus gaat mijn stemming een beetje van, van omhoog. En volgende week terras open, dat lijkt me ook wel leuk. Als je dan een distieme stoornis hebt, wat betekent dat je eigenlijk altijd dus somber bent met de flinke dippen er ook nog tussendoor van een echte depressie. Ja. Zie, zie je dan ook, als de zon schijnt, dat als iets positiefs? Of voelt dat nog steeds gewoon even zwaar? Uh, nee, ik kan het ook wel iets zien als positiefs. Uh, dus ja. Yeah. Dus als ik zeg volgende week terras open en jij zegt, want je zei automatisch natuurlijk, ja leuk, terras weer open. Dan vind je ook wel echt, echt oprecht, ja leuk, de terras ja, weer open. Ja, dan vind ik dat ook echt wel leuk. Ja, volgens mij is een vriendin van mij al bezig om een reservering voor ons te maken. Dus uh, het is sowieso de bedoeling dat ik volgende week op het terras ga zitten. Is de bedoeling. En ja. zijn er dan dingen die jou bijvoorbeeld in die psychische kwetsbaarheid die je hebt kunnen tegenhouden? Dat dat dus niet lukt? Is er... Gebeurt dat wel eens? Ja, dat gebeurt inderdaad wel. Als ik dan echt denk van, oh, superleuk, we gaan dit doen. En dan kan ik er echt wakker worden en ik ik heb gewoon nergens zin in. Ik heb gewoon geen energie meer. Alles is gewoon te veel en te zwaar. En ik kan gewoon huilen. En voor vandaag is het gewoon klaar. En dan? Wat doe je dan? Um, bel je dan af? Of ga je dan toch? Nou, ik soms bel kinderen dat af. En soms laten mijn vrienden zich ook niet meer zo makkelijk afschepen. Want die kennen mij tegenwoordig ook al wat langer dan uh, vandaag. Dus die hebben zoiets van... Nee, je komt gewoon alsnog deze kant op. Of ik kom wel naar jou toe. Maar in ieder geval ga je niet alleen zitten. Dus so, so, uh, soms gebeurt het ook wel. Dat ik inderdaad dan denk, oké, okay, weet je, dan ga ik alsnog wel. Want ik heb heel vaak dat ik dan afbeld denk, oh ja, maar ik ben helemaal niet leuk. Of ik ben niet mm -hmm. gezellig genoeg voor de ander. En de ander wilde juist een leuke middag. En daar kan ik nu totaal niet aan bijbrengen. Maar heb je toch zoiets van, ja... En als zij dan een bevestiging geven van nee, het is oké. Okay. Dat is beter dan dat je in je eentje zit te sippen. Dan heb ik, zo, soms kom ik dan alsnog wel. Maar soms als het echt te veel is, dan kom ik gewoon alsnog niet. Nee, nee, precies. Dat wilde ik net zeggen. Dat herken ik dan wel. Dat, ja. dat je dan, ja, het is goed bedoeld allemaal jongens en meisjes, maar dat uh, het gaat me gewoon niet lukken vandaag. Ja, dus het is een beetje van hoe slecht voel ik me. En dat, soms probeer ik wel te komen. En soms denk ik, nee, weet je, voor vandaag is het gewoon klaar. Morgen weer een nieuwe dag. En dat is ook oké. Okay. ja Want het is ook soms lastig dat als je dan bijvoorbeeld wel gaat... dat je dan tien uh, uh, minuten denkt, Om, ach, wat, doe, wat doe ik hier? Ja. Dat is dan ook weer zo vervelend. Ja. En schuldgevoelens heb ik er dan ook altijd nog eens een keer bij als je afzegt. Ja. ja, dat heb ik ook altijd wel last van. Dat ik denk, oh ja... Ja, maar het is wel fijn dat je dan vrienden hebt die dat in ieder geval begrijpen. En ook zeggen van, nou, laat je in ieder geval niet alleen zitten. Ja, het is echt heel fijn. Ik denk dat ik zonder, zonder inderdaad mijn echte vrienden, toch een stuk slechter had uh, ge gehad. Want ze hebben me echt wel enorm geholpen. Dus ik zou ook echt niet weten wat ik zonder mijn vrienden zou moeten en zonder mijn familie. Want ze hebben me echt wel altijd gesteund en altijd geholpen. Toen, als ik inderdaad een probleem had met mentale gezondheid. En ze hebben me nooit het gevoel gegeven dat ik anders was, of dat het te veel moeite voor hen was. Nou, dat is echt, dat is heel fijn, toch? Ja, dat, dat is, is echt heel een goede fijn. steun. Ja, zeker. En daar had je dus, de, de, want even nog helemaal terug wat ik voelde dus straks aan je, heb je wel eens medicatie gebruikt? En dat sloegen we toen even over. Maar de, dat is dus ook het beginperiode geweest, dat je dus heel veel steun had aan je familie en je vrienden, toen je net die diagnose kreeg. Ja. Oh, oh, ik hoor een maar. Ik hoor het. Ik zie je maar. Ja, nee, er zit inderdaad wel een maar in. Uh, nee, ik heb altijd wel veel steun gehad. Maar ik vond het ook wel heel moeilijk. En in het begin vond ik het ook wel heel moeilijk om inderdaad om die steun te vragen. Dus ik heb ah, echt ja. wel moeten leren om ook gewoon open te zijn van... Jongens, ik heb jullie nu nodig. Of het gaat nu gewoon echt niet goed. In plaats van dat ik het ging verpakken in een soort van... Het gaat toch wel soort van... Niet helemaal, maar toch weer wel. Doordat ik het soms inderdaad verpakte in het soort van... Nee, ja, het gaat wel prima, maar eigenlijk niet. Ja, ja, ja. Was het al gewoon... Ik voel me niet echt, maar het gaat op zich maar wel. Maar het gaat wel, ja, maar niet ja. helemaal. Maar ja. ja, ja. ja. Dus kan ik iets voor je doen? Nee, nee. Dus was het gewoon niet altijd even... Duidelijk voor me. Nee. Hoe heb, je, hoe heb je dat geleerd dan? Want het zijn nog wel uh, dingetjes die best wel... Het zijn heel moeilijk om te leren om hulp te vragen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Uh, nou, ik be begon echt zeg maar in hele kleine stapjes. Begon ik toch steeds meer hulp te vragen. En ook, ik heb ook tegen ze gezegd van... Nee, hey, als ik inderdaad een keer zeg van... Nee, ik wil echt niet, want ik voel me nu echt niet goed. Accepteer dan gelijk niet de eerste nee. Want heel vaak als ik zeg van hé, hey, ik voel me nu gewoon echt niet goed. En ik zeg een afspraak af, heb ik juist eigenlijk heel erg iemand nodig. Maar voel ik me te bezwaard om alsnog af te spreken. Dus zorg er dan ook voor dat ik gewoon niet te makkelijk af kan zeggen. Uh, dus, dus je om... hebt eigenlijk mensen in die omgeving een soort van een beetje tips gegeven. Ja, en ik ben om gewoon door heel erg open te zijn over wat er in mij omgaat en wat er met mij is. En wat er speelt. Um, zijn mijn vrienden en ik toch wel wat, en mijn familie en ik, ook wat uh, dichter naar elkaar gekomen? Want het was voor hen ook heel lastig om ja, contact in het te in eerste krijgen. instantie van hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar je hebt dus medicatie gekregen, hè? ontslaan we zo meteen Ja, nee, ik heb inderdaad medicatie gekregen. Hoeveel <laughs> oh, dat, die medicatie? Ja, um, want die depressieve heb ik gekregen, uh, Daar heb ik ook een overdosis meegenomen. Oh nee, niet waar. Ja, nou, ja, over een mini overdosis. Een mini. Uh, <laughs> moet even, uh, een beetje downplayen, een overdosis. Ja, want het was niet dat ik dacht van nee, ik wil er nu uitstappen of zo, dus ik ga mezelf iets aandoen, maar ik wilde wel gewoon heel graag. Uh, even niks voelen in de zin van al die emoties vind ik te heftig en ik kan het gewoon even niet aan en ik wil gewoon heel graag iets van uh, stilte en dat mijn hoofd gewoon niet meer constant aan het vuren is. Mm, dus toen heb ik inderdaad iets te veel van mijn medicatie. Nou, wat, is iets, wat is iets te veel? Was iets nou, Volgens mij viel nog best wel persoon, ik denk dat het nog best wel mee viel achteraf maar ik denk dat ik een halve strip, alles wat ik nog een, nou ja, dat oh. was het nog het enige wat ik ja. in huis had, uh, dat ik dat inderdaad had uh, ingenomen. Um, maar dus uiteindelijk moest ik alsnog inderdaad naar het ziekenhuis, maar het kon niet echt schadelijk zijn. Ja, heb je zelf de, de ambulance gebeld of wie heeft dat gedaan? Nee, uh, eigenlijk had ik tegen vrienden niet gezegd van nee. Hey, ...dit is nog niet heel erg dat ik dit heb gedaan. Hmm. Uh, en zij was toevallig arts. <laughs> niet toevallig. <laughs> nou, nee, niet toevallig, maar... Dat zeg je natuurlijk niet toevallig <laughs> tegen die vriendin. Nee, dus, nee. Ik, dus zij is inderdaad arts. Dus toen dacht ik van, oké, okay, ik wil het wel even zeker weten. En ik dacht, nou, ik ga daarna weer gewoon verder mijn serie kijken. Maar zelfs ja, zei, als van, nou, voor de zekerheid... Uh, ...heeft zij mij toen toch met een ander vriendinnetje nog naar het... Uh, ziekenhuis gebracht. Uh, en toen heb ik ook wel echt wel... Toen waren er zoveel mensen in mij, om mij heen in paniek. Dat ik dacht, oké, okay, ik wil dit ook niet meer voor mijn omgeving. Nee. En het was ook echt niet je bedoeling om een soort van overdose te nemen. Je wilde gewoon echt even chill op de ik bank. Even, even ja ja ja En ja. ik dacht, ik en ik dacht daarna, nou, ik kan gewoon weer verder mijn serie kijken. En, maar dat liep toch anders dan... Ja, veel heftiger. Dan wat ik dacht, inderdaad. Dus dat was helemaal niet mijn bedoeling. Omdat ik dacht van, ik wil er nu een eind aan maken of zo. Nee, zeker niet. Maar al die mensen die dan opeens rond je bed staan in het ziekenhuis. Dat is ook wel even schrikken dan. Iedereen ja. die met tranen in de ogen staat. Van, ja. Meis, meisje, wat heb je gedaan? Ja, dus dat vond ik ook echt wel heel heftig. En ja. ik weet dat ik ook echt gewoon mensen daar... Uh, ...fijn mee heb gedaan. Uh, dus als ik dat zeg maar achteraf anders had kunnen doen, had ik dat zeker gedaan. Ja. Ja, dat. dat <laughs> maar ja, dan kies je niet voor op dat moment natuurlijk. Je nee. weet niet dat dat het gevolg uh, gaat nee, zijn. Nee, ik zou, dacht er echt niet over na. Nee. En toen, toen dat dus voor toen die dag geweest was, hebben jullie toen thuis is daar heel goed over gesproken allemaal? Hoe het, uh, was dat soort van een eye-opener voor iedereen? Um... Nou, ze wisten al dat het niet heel goed met mij ging, mijn uh, ouders. Um, maar nog wel een soort van... Ik had mijn moment dat het inderdaad echt wel minder ging. Um, maar toen... Ik weet dat mijn, mijn moeder maakte zich al heel veel zorgen maakte om mij, maar toen helemaal. Ja. Ja, die heeft echt wel slapeloze nachten gehad. En dat vind ik toch echt wel heel naar voor mijn moeder toen. ja. Ja, dat, is, dat wil je natuurlijk niet, dat je kind zulke dingen doormaakt. Nee. Heb je daar wel gesproken met je, over, uh, gesproken ja. Met je moeder? Ja, ik heb er Uitgelegd het... zeker over gesproken. En we hebben er ook wel vaker over gehad. Dus uh, het is gewoon heel fijn dat die optie er inderdaad is. Ja, heb, heb je nu nog wel eens dat soort gedachten? Nou, niet soort, ik bedoel eigenlijk, heb je nu, heb je nu wel zelfmoordgedachten? Want dat waren dus geen zelfmoordgedachten. Uh, nou, ik denk altijd dat ik ongeveer die gedachten wel heb. Maar dat ik er nooit iets mee wil doen. Ja, niet wil doen ook. Nee, gewoon als niet wil doen. Maar altijd als op het moment dat ik me echt heel slecht voel, heb ik, oftewel het idee van: oh, misschien is het beter als ik er gewoon niet meer ben. Ja. Dan zorg ik ook niet meer voor ellende en drama voor de mensen om me heen. En. Maar ja. Maar nou, om het nou actief te doen, dat uh, zit doen. niet in jouw systeem. Nee, dat zit niet in mijn systeem. Uh, ook omdat ik altijd nog denk van, nee, hey, nu voelt het heel slecht, maar het wordt wel weer beter. Ook al lijkt op dat moment of het echt nooit meer beter wordt. Ja. wil ik toch niet. Uh, en ik wil ook niet mijn ouders en mijn vrienden dat aandoen. Maar is, is dat de hoofdreden? Of, ja. Nee, mijn hoofdreden is vooral dat ik denk van nee, hey, ooit, het, het wordt wel weer beter. Het is nu een heel slecht moment en ik weet ook gewoon, als ik me heel slecht voel, dan denk ik ook echt het slechtste over alles. Van alles is dan uit het uh, verband gehaald en van ik ben niet goed genoeg en ik ben niet leuk en iedereen is veel leuker dan dat ik ben. Uh, het is misschien beter net als ik er niet meer ben. Maar ik zou er nooit iets mee doen. Hm. Nou, gelukkig. Nou, ja. Hou dat vast. Ja, zeker. <laughs> dus, dus dat is wel... Uh... Ja. Want de wereld ziet er namelijk ook gewoon... Ik ook mooi als je dat zo uh, omschrijft. Je, ben, je, bent, ja, je ziet de wereld gewoon eigenlijk totaal anders. Hè? Je, je ja. beleeft alles heel anders. Mensen anders, eten anders, televisie anders. Alles is anders, als je het precies vindt. Ja. ja, dus dat is gewoon heel gek. Dat ik inderdaad zo'n andere beleveniswereld heb... en zo'n ander perspectief op dingen. En dat ik af en toe gewoon dat perspectief... gewoon uit het oog ben verloren. Dat andere mensen echt tegen mij moeten zeggen van ja, maar dus hoe jij denkt of hoe jouw belevenis is... zo is niet de werkelijkheid. Ja. Maar ja... Wat is dan de werkelijkheid, als je hem wel echt zo beleeft de hele tijd? Ja. Is dat dan niet jouw werkelijkheid? Ja, het is inderdaad mijn werkelijkheid. Maar ik vind het wel fijn dat mensen hem me af en toe nog op dat bidden sturen. In de zin van, want als ik altijd maar moet geloven in mijn werkelijkheid. Ik denk niet dat het daar beter van gaat worden. Uh, als niemand tegen mij zegt van, hé, hey, maar je kan het ook op een andere manier zien. Ja. En uh, nog toch nog, heel erg, stom dat ik daar elke keer weer over begin, maar het zit blijkbaar in mijn hoofd. Die antidepressiva hebben die wel iets gedaan voor je. Want dat, is, uh, dat, is, uh, dat zit dan in me, dat als je zo lang zo depressief voelt en die, die stoornis zo'n altijd somber. Zou ik denken, maar het is natuurlijk heel simpel gedacht, antidepressiva is een mooie oplossing. Want dan til je gewoon die sombere een stukje omhoog. Um, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb niet het idee dat het iets voor mij heeft gedaan. Um... Maar gebruik je het nu nog? Nee, okay. nee, het is echt heel lang geleden hm. dat ik het inderdaad uh, heb gebruikt. En toen had je niet het idee dat het echt iets ik verschil maakte? Toen had ik niet echt hm. het idee dat het verschil maakte. Zijn er dingen die wel verschil maken voor jou? Bijvoorbeeld, weet ik veel, ik zeg maar wat, sport of meditatie of yoga. I don't know, wandelen uh, in het bos. Zijn er dingen die je wel helpen? Dus als je zocht een beetje rotstemming hebt en niet zo slecht dat je helemaal in bed moet blijven liggen. Maar dat je denkt, mmm, klote dag. Dat er iets is wat je kan doen waardoor het iets beter raakt. Ja, ik probeer dan inderdaad uh, toch een stuk te gaan uh, wandelen. Uh, dat ik gewoon even mijn hoofd inderdaad kan leegmaken. Of even naar het strand. Want mijn ouders wonen aan het strand. Lekker. Ja, dus dat is zeker niet verkeerd. Dus dan merk ik, dat helpt mij ook inderdaad heel erg. Um, en sport was voor mij altijd een uitlaatklep maar dat kan helaas niet meer. Oh, en de, waarom kan dat niet meer? Uh, ik heb op mijn achttiende ook, alles gebeurde op mijn achttiende, uh, is er een, een spierziekte tot uiting gekomen. Dus opeens kon ik niet meer sporten en ik zou een, een sportopleiding volgen een paar maanden later. En opeens ging dat allemaal niet meer door. Dus dat was zeg maar nog even een andere klap... Je... Ja, dat Die is, ik... hallo! Dat is... <laughs> Die ik inderdaad nog ook even te verwerken kreeg. Dus wat jij heel graag wilde doen, als ik dat zo hoor, sporten, dat kon dus opeens niet meer? Ja. Dat is niet, dat is Jezus. Ja, dus dat <laughs> maakt het af en toe wel heel lastig. En wat is dat voor spierziekte? Um, FSHD? Nou, oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, het is nog een vrij onbekende spierziekte en uh, het is erfelijk. Hmm. En wat, do wat, do wat, doet het? Ja. wat doet het? Dus um, dat je niet meer kan sporten? Ja, onder andere. Maar ik heb ook elke dag inderdaad wel... Uh, pijn in mijn spieren. Dus elke dag heb ik wel last. En ik kan bijvoorbeeld niet elk werk doen wat ik zou willen. Uh, want ik kan niet de hele dag staan. Of ik kan ook niet heel fysiek werk doen. En ik heb ook echt wel dagen dat ik gewoon de hele dag met pijn in bed lig... Dus het is echt een soort een acceptatie ook van een, uh, een, een chronische ziekte waar ik ook gewoon mee moet leren omgaan. Jezus, Mina. Ook nog eens. Ja, dus soms is het wel zwaar als ik dan, want soms blijf ik inderdaad gewoon een paar dagen ook in uh, bed liggen, omdat ik dan gewoon mijn spieren gewoon niet meer willen. En dan kan ik dan wel weer iets. En dan komt mijn mentale gezondheid weer. Dus ja. soms is het gewoon of-of. En dan denk ik, oké, okay, het is niet wel veel. Ja, ik kan me voorstellen dat het elkaar, ook niet echt, dat het elkaar versterkt. Als je ja. zo'n uh, zo dag hebt. Ja, uh, het versterkt elkaar zeker. En daar is het uh, is dus er is zee. Dus is daar een behandeling voor? Uh, nee. Of iets van medicatie? Of? Nee, ik slik hele zware pijnstillers. Maar, daar je, maar dat wil ik ook niet elke dag slikken. Dus alleen als ik echt heel veel last heb, dan slik ik dat inderdaad. Dus het is gewoon een stukje waar ik gewoon mee om moet leren gaan. Weer, weer iets waar je mee om moet leren gaan. Weer iets waar ik mee om moet leren gaan, ja. En wat je moet accepteren. Ja. Jezus. Ja, dat is wel heel heftig. Ja. Maar het lukt dat je? Want ik bedoel, dat doe je op zich wel. Ik hoorde dat je, je werkt, hè? Ik heb je opgegaan ja. van, sorry, Ik kwam van je werk. Vandaar dat ik weet dat je werkt. Maar de, dus het, dat lukt wel gelukkig. Dat lukt wel... Gewoon om s ochtends daar naartoe te gaan en te werken. Ja, klopt. Bij de GGD, um, overigens. Ja. Sidestep. Ja, <laughs> ja uh, nee, het lukt me wel inderdaad om te werken. Uh, maar het is ook omdat ik dan gewoon de hele dag zit. Dus dat hm. scheelt voor mij al enorm. Um, maar er zijn ook dagen dat ik niet in bed uit kan komen om te werken. Dat ik me inderdaad afmeld van ja, sorry, maar ik kan gewoon niet meer staan. Uh, vandaag kan ik echt niet werken. Dat lijkt me zo klote. En als je dan bedenkt dat het bijvoorbeeld door depressie... Hè, dat je je ook gewoon kan afmelden en denken... Well, ik krijg het niet voor elkaar om te gaan vandaag. Maar als die er dan niet is en je voelt je op zich wel redelijk goed... Ja. maar dan zegt je lijf opeens... Uh, nee, we gaan toch maar niet gewoon vandaag. Ja, ja dat... Uh... Dat is heel heftig, denk ik. Ja. Want dan zak je natuurlijk ook zelf weer weg in de depressie... als je vervolgens je werk moet afzeggen... en leuke dingen misschien moet afzeggen. Ja. Ja, het, het helpt niet. Het helpt niet mee. Nee. En hoe ga je hiermee om dan in het dagelijks leven, Eva? Want het zijn echt heftige dingen als ik dat zo hoor. Uh, nou, Ik probeer gewoon heel erg de dingen doen die ik wel kan. Dus daar probeer ik wel het soort van het positieve erin te blijven zien. Van, uh, Ik kan bijvoorbeeld niet een hele dag naar een uh, festival... wat vrienden van mij wel kunnen. Dus ik kan dan weer niet mee. Maar ik ben dan wel van, oké, okay, weet je. Als er een uh, voet is. kan je zitten, je kan eten, je kan drinken. Nou, helemaal mijn festival. Dus ik wil meer inderdaad zo dingen te bedenken die ik wel kan. In plaats van inderdaad daar het negatieve van in te zien. En dat is af en toe heel moeilijk om dat te doen. En soms ja. lukt dat ook totaal niet. Het is wel knap dat je dat uh, zo doet. Ja, maar dat heeft me wel echt heel, heel lang geduurd voordat ik er zo in staan. Uh, want in het begin had ik echt zo'n... ik wilde er echt niks over horen... en niks over lezen. en Ik wilde gewoon niks met dat stukje te maken hebben. Nee, een beetje ontkennen. Ja. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Maar dat werkt niet. Uiteindelijk word je toch iedere keer... toch... Uh, confronteerd... met ja. wat je inderdaad niet kan. En ik heb ook inderdaad een baan gehad... waarvoor ik dacht, ik vond zo'n leuke baan. Um, maar dat is wel de hele dag staan. En uiteindelijk liep ik een soort uh, strompelend over de werkvloer uh, elke dag. En dat ze, zei: Ja, sorry, maar we voelen ons gewoon schuldig om jou te ja, laten werken. Ja. Dus we moeten je helaas gewoon laten gaan. Want dit werkt gewoon niet. Omdat. We, we kunnen je niet zo laten werken. Ook al het werk wat je doet, doe je echt goed. En je doet echt leuk. Maar niet... als we onschuldig voelen... omdat jij elke dag zoveel pijn hebt. Nee, nee. Wat deed je voor sport, trouwens? Uh, hockey heb ik gedaan. Uh, hardlopen deed ik heel veel. Uh, Reddingsbrigade heb ik gedaan. Hm. Dus nog best wel veel... Uh... Leuk. En wilde wil je ook, zeg maar, uh, weet ik veel, heet dat Sios? Die uh, opleiding doen? Nee, ik wilde uh, sporten en doen. Oké. Okay. Dus echt uh, sportprogramma's maken voor mensen die niet kunnen sporten. Hmm. Ik, is dat uitgesloten? Dat je dat ooit nog ja. doet? Ja? ja, dat is uitgesloten. Dus ik heb nu, uh, vind ik iets nieuws wat ik leuk vind om te doen. En dat is? En ik doe nu een... Uh, Modeopleiding. Oh, dat is wel uh, wat anders. Ja, heel wat anders. En daar ligt ook echt wel. Mijn hart, inderdaad. Vind ik Ook echt super leuk om te doen. Cool. Dus uh, ja. En wat dan? Ontwerpen? Kleding ontwerpen? Nee, meer inderdaad. Uh, uh, Fotostyling. Dus hoe, hoe de styling eruit ziet, dat bedenk je helemaal zelf. De styling van een modefoto. De styling van een modefoto. Nou, oh, oh, dus ja. op zo'n strand met de. de, de, de, de, de... In de branding, zoiets, dat breng jij dan. Ja, en dan met een hele outfit en met je ja, ja, ja. ja. En die moet helemaal de kleuren in de achtergrond zijn afgestemd en zo. Ja. Oh, leuk. Dus, Kom je daar dan bij? Nou, uh, ik heb altijd dat al ook heel erg leuk gevonden. En nu dacht ik, nu ga ik er iets mee doen. Dus nu doe ik daar net een, een opleiding voor. Dus uh, ja. Dus ik vind. Dus dat spreek ik erg aan wat ik wil doen. En ik vind het heel, gewoon heel erg belangrijk over mentale gezondheid. Om daar gewoon meer openheid over te bieden. Dus daarom ben ik nu sinds kort ook een bestuurslid geworden bij stichting uh, Borderline. Ja. ja, heel goed. Zeker. En wat doe je dan daar? Uh, nou, ik heb nu inderdaad pas één vergadering gehad. Dus nou. ik zit er echt <laughs> zeg maar net in. Maar wat ik inderdaad ga doen is... Um, uh, me bezighouden met het geven van voorlichtingen. Dus de waar op school of bij bedrijven of waar ga je dat doen? Portefeuille voorlichtingen. Uh, waar we dat gaan doen. Uh, het kan bij allebei. Oké, okay, overal gewoon. Overal. Hm. Ja. Dus is gewoon... overal ook hard nodig namelijk. Ja, is overal <laughs> ook hard nodig. Uh, moet onze stichting wel blijven bestaan? Oh, zit daar een gevaar in dan? Ja, oh. daar zit in dat hele gevaar in. Is dat zo? Ja. Is het financiële nood? Ja, er zitten inderdaad in financiële nood. Oh. Uh, ook inderdaad vanwege... Corona. Hm, dus, niet, hè? Ja. Dus dan is het een beetje de vraag... of we inderdaad kunnen blijven bestaan. En in augustus wordt er aan de beslissing over gemaakt. Dus... Uh, Oh jee. We hopen inderdaad dat meer mensen nog uh, gaan doneren. Gaan dat ze nou iets kunnen vinden. Om, uh, nou, weet je wat? Gaan toch we van er deze. Bij gaan we, niet dat dat mm -hmm. nou heel veel zo aan het dijk zitten, waarschijnlijk. Maar we kunnen, ik kan onder mijn uh, Instagram-post van deze aflevering. Kunnen we wel een uh, donatie-dingetje hangen? Van ja. de Stichting Borderline. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen, inderdaad. Zullen ja, <laughs> alle mensen die dan luisteren. allemaal gewoon, weet ik veel, een euro minimaal? Ja, als, als het een euro Echt Elke euro is welkom. <laughs> ja, toch? Dat klinkt ja. wel een mooie. Zullen dat doen? Dan ja. ga, ik, ga ik dat doen. Oké, okay, moet ik dat even, even uit gaan zoeken hoe ik dat ook weer moet doen. Maar dat, uh, dat komt goed. Nou, wat mooi. En dat is wel gewoon. Uh, en waar ga je dan mee? Moet je daar nog een soort van opleiding intern voor doen om, om zulke voorlichting te gaan geven? Of ga je daar gewoon binnenkort mee beginnen? Um, nou, Dus nu is het nog allemaal even, omdat ik het pas er echt er net bij zit, ben ik eerst even aan het bekijken van oké, okay, wat wil ik precies? Of wat zou ik mijn functie zien? Dus ik wil eerst ook de Stichting wat beter leren kennen. Um, en daarna inderdaad met vrijwilligers die inderdaad ook uh, graag voorlichtingen willen geven in samenspraak met hun inderdaad en kijken wie inderdaad uh, voorlichting, voor voorlichtingen willen ontvangen van ons. Ja, nou dat is misschien wel meteen een goed puntje. Laten we daar We doen. Uh, wat is, wat hebben we het over depressie gehad en over de steemestoornis? Maar eigenlijk nog helemaal niet zo goed over borderline. Dus nee. wat, is, wat is borderline? Wat, wat is borderline? Uh, nou, ik denk dat het voor iedereen uh, anders is. Sowieso. Ja, dat denk uh, ik ook. Wat ik vooral zeg maar zelf het moeilijkste vond aan deze diagnose, waar ik op een gegeven moment mijn uh, labeltje van uh, depressiviteit wel we heb geaccepteerd, is de vooroordelen die inderdaad rondom borderline hangen. Dat ik dacht, ik kwam zeg maar sowieso uh, toen... In de behandel of in behandeling. En het eerste wat ik zei was... tijdens de intakegesprek... ik wil niet de diagnose van borderline. <laughs> die wil ik gewoon niet. Nou, na nou, inderdaad die vragenlijsten die je moest aan invullen... en na de gesprekken die ik heb gehad... met de intake was het... ja, sorry, maar... dan hebben we <laughs> toch wel slecht nieuws. We kunnen er niet omheen. <laughs> <laughs> we kunnen er gewoon niet omheen. Uh, je hebt inderdaad toch de diagnose... borderline. Ja. En, ik, en toen had ik eens dus van. Nee. Ik vond het zo heftig dat. Want wat waren de dingen die je erbij bedacht had? Wat waren de uh, voordelen die je aan je hoofd had? Nou, wat mensen er net over zeggen is van. Iemand met borderline kan geen relatie uh, aangaan. Uh, iemand met borderline is heel erg uh, manipulatief, uh, kan soms heel erg gevaarlijk zijn. Uh, die is er alleen maar op uit om andere mensen pijn te doen. <laughs> en zeg je, maar ik, ik zie me hier gewoon niet. Met al deze dingen dus heb ik niet het idee dat ik dit ben. Nee, nee. En dat maakt het, maakt het voor mij heel erg lastig. Want toevallig vertelde ik ook een paar weken geleden op werk... dat ik inderdaad een, een sollicitatiegesprek had... voor de bestuursfunctie dan van Stichting uh, Borderline... En toen vroeg ook een collega aan mij... maar hoezo deze stichting? Je hebt familieleden die dit hebben. Oh. Uh, is iemand in je omgeving die dit heeft? Dus ik had zo'n... nee, ik heb zelf borderline. En ze hadden zo'n... nee, maar dat kan helemaal niet. Want jij bent best wel leuk. <lacht> en jij manipuleert ook helemaal niemand. Hoe kon jij nou borderline hebben? Yeah. En toen dacht ik... Ja, maar ik heb ook wel laten zien... dat mensen met borderline... Die zijn ook leuk. Ja, die, hoeven, of, niet per se, die uh... hoeven niet per se te zijn wat de vooroordelen zeggen. Nee. Iedereen is gewoon een persoon op zich en het is gewoon ergens waar je mee zit. En ik denk wat voor mij inderdaad het is dat ik deze diagnose heb gekregen: dat ik gewoon best wel veel onverwerkte angst en onverwerkt uh, verdriet heb, waardoor ik gewoon mijn emoties niet zo goed kan reguleren. Ik zit gewoon zoveel met emoties. Ja. Het is echt een weerwarrende chaos van emoties. En ik kan echt die emoties totaal niet benoemen. Als er één emotie vrijkomt, komen er gelijk tien vrij. Maar welke tien er nou vrijkomen? Geen idee. Het staat vooral... Um, ze zijn heftiger dan wat de situatie eigenlijk is. Ja. Ja. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. Voor mij, en, maar ook voor mijn omgeving. En vertaalt dat zich dan soms een beetje in afstoten en aantrekken? Maar het is eigenlijk niet het probleem. Uh, het is eigenlijk meer de emotie die, die het probleem is. Ja, ik denk dat het verandert emotie. Ik reageer heel erg vanuit mijn emoties. Mm. En dat is echt niet altijd even goed. <lacht> um, <laughs> maar ja, dat is wel wat er inderdaad gebeurt. En hoe sterk is jouw hoofd daarin dan? Of nou, hoe belangrijk, misschien moet ik meer dat vragen. Hoe belangrijk is je? Kan jij daar iets aan doen met je hoofd? Want je hebt ratio in je emotie. Hè? Als we die even dan tegenover elkaar zitten. Dus als je je laat leiden door je emotie vaak. Heb je dan ook nog jouw hoofd als een soort rem daarin? Uh, in sommige situaties wel. Maar er zijn in situaties dat ik die rem gewoon niet heb. En voor mij is dat echt vooral mijn borderline. Kant, om het zo maar te noemen, komt inderdaad in vooral tot uiting. En dat heb ik natuurlijk al eerder aangegeven. Uh, bij in intieme relaties eigenlijk. Uh, dan komt die kant echt wel omhoog. En is die dan niet te controleren met ratio? En die is niet meer te controleren met verstand. Mm. Uh, terwijl met vriendinnen en zo en met familie is het allemaal nog wel met verstand te controleren. Uh, maar met intieme relaties, het is alleen maar emotie. Heb je het idee dat je daar iets aan kan doen in de toekomst nog? Heb je hoop dat dat overgaat? Dat je er, dat, je, dat, dat er met een of andere therapie, zeg maar wat. Ik hoop dat het minder wordt en dat ik daar beter mee kan leren omgaan. En uh, heb je daar therapie voor ook, voor dit, Gewoon dit, dit stukje, dit concreet dit stukje, ja. van die relaties? Ja, um, EDMR ah. heb ik daar net voor gehad. Maar ik weet niet of dat echt iets voor mij heeft gedaan. Maar ik kan pas echt weer ademen en mezelf go goed voelen. Als ik inderdaad die bevestiging heb gekregen van Eva, het zit goed tussen ons. Maar... Even gewoon voor, even voor concreet. Dan krijg je s'avonds om een uur, weet ik veel. S'avonds of vrijdagavond, 7 uur krijg je een appje van iemand. Ja. Of jij stuurt eigenlijk, dat moet ik zo moeten zeggen. Jij stuurt iemand een, een vriendin, stuur je een appje. Ja. Hey, morgen even een stukje wandelen in het bos. En ze leest het appje een uur later. is die blauwvinkjes. Heb je blauwvinkjes? vinkjes? Ja. Of staan die uit? Uh, nee, ze staan aan. Ze staan aan, ja, tuurlijk. Ja, ze staan aan. <laughs> Blauwe windjes. En dan uh, lees het, maar ze stuurt niks terug. En het is negen ja, uur. stuurt dan nog steeds niet terug. Stuurt. Het tien uur. En nog steeds niet terug. Hoe, wat, wat gebeurt er dan in jou? Nee, dat is echt het gekke. Als een vriendin het doet, er gebeurt helemaal niks. Ik heb echt zoiets van, nou weet je, ik kijk of je reageert. Of ik snap, weet je, ons contact zit goed. Um, en of je nou wel of niet reageert dan heb je dat niet. Prima, heb ik het helemaal niet. Maar dan ga je niet denken, oh, misschien ben ik wel... Uh... Dan ga ik niet denken, misschien ben ik niet leuk... Nee? of is er oh. ons contact over, of is het voorbij. En als het inderdaad... met een intieme relatie gebeurt... ik maak mezelf... helemaal gek. En dan kan ik echt... urenlang, dat ik mezelf... heb gevonden, ergens op de grond... huilend en schreeuwend en echt... soort smekend voor bevestiging. Um, wat ik dan uiteindelijk alsnog... soms wel kreeg of soms niet... Maar dat is zo het uiterste van wat het contact is met vriendschappen. Want we zeggen inderdaad wel mensen met borderline... die hebben moeite met uh, alle contacten. Maar dat is bij mij helemaal niet het geval. Maar waar, waar is het verschil in dan voor jou? Kun je dat aan... Weet je zelf waar dat verschil in zit? Uh, ik denk dat ik vriendinnen vertrouw. En die hebben mij nooit zoveel pijn gedaan op zo'n manier. Hmm. Uh, dat ik daar nog steeds, jaren later nog steeds mee zit. En ik heb natuurlijk met mijn eerste relatie... natuurlijk zo slecht afgelopen. Dat dat voor mij nog steeds zo'n punt is... dat ik zo snel kan worden getriggerd als er zoiets gebeurt. En dat praat is het echt niet goed. Maar het gaat het ook. Maar zo gaat het wel. En ik probeer altijd wel duidelijk te maken: van, hé, het ligt echt niet aan jou. Uh, mijn gedrag en mijn lijden is niet jouw schuld. Ook al komt het af en toe wel zo over. Maar, maar als je dan, ik vind het wel apart. Want dan je, en ik hoor helemaal geen oordeel hoor verder. Maar als ik je nou zo hoor praten erover, denk ik, nou, je hebt een heel goed beeld van hoe dat dus werkt. En de dag daarna kan je waarschijnlijk wel denken: ah, oh ja, dat, dat komt omdat ik gewoon niet vertrouw. En hè, dus de, de hele ride, dat wat je nu vertelt. Ja. Maar op het moment zelf, kun je dat dus niet? Ja, op het moment zelf kan ik het echt niet. En dat maakt het gewoon heel lastig. En is echt het, het uiterste. Dus dat moet heel voorzichtig langzaam groeien? Dat moet echt heel voorzichtig langzaam groeien, inderdaad. En daar ja dat is dus precies wat je bedoelde. Daar zou eigenlijk iemand in jouw volgende relatie, zou iemand daar eigenlijk gewoon vanaf het begin gewoon van op de hoogte moeten zijn weten, oké, okay, dit is, moet dus heel langzaam, stap voor stap, voorzichtig, ja. elke keer laten zien dat ik er wel ben voor er en snel reageer op de appjes. ja Ja, maar ook... Ook al zou je dat toch ineens hoeven, want ik wil wel dat het een gezonde relatie wordt. Um, en ik wil dat niet dat niet... iemand op zijn tenen loopt. Maar dan, heb je, dan kom je natuurlijk nooit, want je moet wel ergens gewoon soort van langzaam tot, tot pad gaan doen. Je... Ja, klopt. Dat sowieso. Maar ik uiteindelijk wil uiteindelijk wel dat het inderdaad een soort een gezonde ja, ja, relatie ja, ja, ja. niet dat iemand denkt, oh, ees heeft gereageerd, ik moet gelijk een nee, antwoord ja, ja. teruggeven. Want anders wordt ze boos. Maar uh. ik denk dat er ook wel gewoon. <laughs> ja, er zitten ook wel gewoon een beetje normale dingetjes. Uh, hè, los van de, de psychische kwetsbaarheid, zitten er ook wel gewoon normale dingen. Ik denk dat ook gewoon heel veel relaties. Mensen ook best pistig worden als je een blauw vingertje hebt die stuurt je stuurt <laughs> altijd niks terug. Ja. ja, Hallo, stuur ze gewoon een berichtje terug? Ja, Dat is zeker waar. Maar als het inderdaad dan twee uur later is. En dan iemand zegt, ja, ik was gewoon aan het werk. En dan denk je, oh ja. Ja, en, en dan, dan heb je op de grond gelegen en heb je gehaald En dan ben je helemaal, en dan ja. helemaal stuk en kapot. En dan denk ik, ja. En dan denk ik, oh, en dan denk ik echt, wat heb ik gedaan? Want dit was echt totaal niet nodig geweest. Dat ik echt denk, van ja, ik kan gewoon zo snel worden. Het ge... er in iets, dat ik echt reageer vanuit blinde paniek en vanuit emoties en vanuit angst. Uh, en dat ik echt, zeg maar, een soort het idee heb dat ik weer helemaal terug ben naar dat meisje die toen 18 was. Um, en pas als iemand zegt van ja, nee, maar het zit goed. Dan denk ik, oh ja. We hm. moeten echt even uit die situatie weghalen, omdat ik dat zelf gewoon niet kan. Ja. ja. En die bevestiging even geeft: van, het zit goed. Ja. ja. Maar ja, ik snap dat iemand daar niet vertekent om altijd maar verplicht een bevestiging te moeten geven. Want iemand wil een bevestiging geven... omdat het uit die persoon zelf komt. En niet om een... Nou, dan moet je misschien ook niet te streng in zijn. Een te blussen. Nou ja, mag toch ook wel? Ja, en een relatie houdt toch ook wel een beetje rekening... met mekaars ja, wensen. Klok, maar... Misschien heb jij iets meer de wens om de liefde... af en toe bekrachtigd te krijgen. Nou, dan moet dat toch gewoon. moeten ja. kunnen. Ik snap best dat het niet heel een extreme vormen moet aan hebben, natuurlijk. Maar. Nee. Je moet ook weer niet te streng zijn, toch? Nee, zeker niet. Je Mensen moet er gewoon wel een soort ja. gulden middenweg in vinden met z'n tweeën. Precies. Uh, maar dat is af en toe nog wel eens mo moeilijk. Ja. als je allebei andere verwachtingen van elkaar hebt. Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En uh, uh, dus, uh, nou ja, als je de toekomst naar zou moeten inschatten, dan denk je wel dat. Want het gaat. Heb je het idee dat het over, weet ik veel... 10, 20 jaar dat dat over is? Dat het beter gaat? Um, en dat je die relaties wel gewoon... Ik weet niet of het 100% over is. Maar ik denk wel dat ik er steeds meer kan beter mee leren omgaan. Omdat ik nu al iedere keer leer om er beter mee om te gaan. En dan ik echt, omdat ik probeer ik meer open te zijn. En ik weet waar het meer vandaan komt. Dat ik het beter kan uitleggen naar iemand. Uh, en ik probeer gewoon wat li liever voor mezelf te zijn. In de zin van... Als zoiets gebeurt, dan is dat oké. Okay. Dan hoef ik ook niet tienduizend keer sorry tegen iemand nee. te zeggen. Maar ik wil wel echt met die persoon er even over hebben. Van nee, hey, dit had anders gekund en hoe kun je het anders aanpakken? Maar ik denk dat ik vooral als ik aan mezelf en daar blijf werken... en uh, gewoon steeds meer inzichten krijg over mezelf... en ik ben echt al heel goed op weg, dat het echt wel go goed moet komen... Nee, dat, dat, zo klinkt het ook wel. En volgens mij ben je ook wel goed op weg. We hebben het eigenlijk nog niet helemaal over gehad. Je hebt er wel al therapieën gehad, dus EMDR ook zei. Je. Maar, heb ja. je, maar heb je nog wekelijks bijvoorbeeld ook gewoon contact met een psychiater of een therapeut of zo? Uh, nee. En dat was wel fijn geweest. Uh, dus ik, maar nee, ik sta weer op een uh, wachtlijst. Ah. Omdat ik de ellende lange was, wachtlijst. Ja. Um, maar het gaat nu goed, maar er moet ook niet iets gebeuren waardoor ik helemaal van de kaarten raak. Nee. Maar ben je niet weer, heb je niet de drang om gewoon die therapie weer op te pakken dan, korte termijn? Uh, zeker, maar als er maar wachtlijst... sneller een plekje is, ja. dan uh, ben ik zeker voor. Alleen dat plekje is er gewoon nog niet. Want wat is het, waar, waar zit je op te wachten? Weet je dat dat is, die therapie? Of is het gewoon weer een intake om opnieuw weer te gaan ja. kijken wat er moet gebeuren? Ja. Ah, ik moet helemaal weer weer voorwaar beginnen eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk ja. inderdaad wel. Dus ja. hm. dat is een beetje, dus dat maakt het gewoon lastig. Ja. Hoe lang is de wachtlijst? Uh, acht maanden, zeiden ze. Dus dat is uh, nog best wel laat. Ja, dan ben je net begonnen pas, van die acht. Uh, ik zat er nu denk ik een, een maandje op. Ah, <laughs> dus nee, ook niet op. we zijn nog even onderweg. <laughs> en die opleiding, gaat die wel gewoon door nu met corona? Ja, dat is allemaal digitaal natuurlijk nu. Ja, maar... ja mijn opleiding is nog een, uh, een paar weken. En dan is dat inderdaad afgerond. Nou, oh, cool. Ja, dus dat vind ik wel uh, fijn. Dus nu is het nog wel even aanpoten. Maar, uh... En heb je creaties al die we ergens kunnen zien, kunnen bewonderen? Online foto's gemaakt? Dus uh, ja. ja, ik heb Echt? inderdaad wel al een paar fotoshoots gedaan... En binnenkort komt een uh, nieuwe fotoshooter aan. Maar die ben ik nu nog helemaal aan het uitwerken. Oké, okay, Dus leuk. dat kan, kan ik zeker? dat ook ergens zien? Kunnen we een linkje onder de post plaatsen? Of uh... Ja, het staat, eigenlijk, het staat nu eigenlijk geplaatst gewoon op mijn persoonlijke Insta. Oh, nou, dan verwijzen we gewoon naar jouw persoonlijke Insta. Ook goed. Dus, uh... En ik zal er zo meteen eventjes, tenminste zo meteen, als die de zondag opkomt, dan ga ik even donatie donatielinkje eronder zetten voor Stichting Borderline. Als mensen daarnaar willen doneren om het voor te staan. dan zou dat fijn zijn. Lijkt me een belangrijke stichting. <laughs> ja. Doe dus goed werk. Zeker. Uh, mag ik jou heel erg danken voor je komst naar de studio en voor jouw gesprek? Ja, zijn er dingen die je nog kwijt wil op de valreep? Nee, ik denk dat alles wel is gezegd. Denk ik zo. Ik, ik denk het ook. Kunnen we het zonnetje in? Ja, het, het zonnetje in. Ja, heb je zin Lekker, in? Lekker, zeker. Ja, ik ook. Dan kunnen we nog even een laatste paar zonnestralen meepakken. pakken. Ja. Eva, dankjewel. Geen dank. Tot zover deze aflevering van de Pillenkast. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 0800-0113 of met 113. En praat erover. Volgende week een nieuwe Pillenkast. Heel graag, tot dan. Oh, en vergeet ook niet te kijken op het Instagram-account van de Pillenkast. Daarin vind je een linkje om te kunnen doneren aan Stichting Borderline. Tot volgende week.